In Nut in Zuid-Limburg heeft brand gewoed in een bedrijf waar motoren, brommers en scooters zijn opgeslagen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen timmerfabriek. Om vier uur vannacht was het vuur onder controle. Dan nog het weer, bewolkt en vooral in het oosten buien. Later vanuit het westen af en toe zon. Het wordt 20 graden aan zee en 23 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 zodat we toch kunnen beginnen. U hoort nu het. van het CD, het muziekcadeau. hoort u een nummer. zometeen Bluff met aan de kust. Ik wens nog veel luisterplezier voor u. En hier komt hij dan: Bluff met aan de kust. Aan de kust.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 De zielse kust. Waarin ieder onbewust in het thuis wordt aangestoken, waar de ketting is gebroken. Allesgeen, schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand, iets Tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat en hoort en ziet. Hier aan de kust, de zeerse kust. Waar de zomer onbewust met een rot wordt genoten. En waar vilt het op. Iedereen op zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan. Komt hier, jongens, hier aan de kust, de zee is kust, waar de liefde van de lust, steeds maar weer zal gaan. is rustig goed en niet zo kwaad, maar het is zoals het gaat, hier aan de keuken.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 Speciaal voor roof, hartelijk. Got me wanting you See it your way But the risk of knowing that our love might soon be gone We can work it out We can work it out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 We speciaal voor u, de Jackson 5 Met Can you feel it? Oké, okay, hier komt hij dan <tst3> <tst3> <middels> Kunnen jullie het al voelen? Ik voel hem wel al Ik heb heel luisterplezier nu En fijn dat u nog steeds luistert naar vrijdagavond live. Dit was de Jackson 5. Natuurlijk, onder andere bekend van uh, Michael Jackson, die erin meespeelde. Ja, Jackson 5 is afgekomen natuurlijk als de J5. Ja, en uh, ondertussen, dit was uh, zoals ik al zei, van Michael, ondertussen bekend van Michael Jackson.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 Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Weg rand stehen ja stehen, denn das Schweizer Madel sang so schön. Zo so schön, Ja, ja, zo so blauw, blauw, blauw blüht zie je. Ben wir uns wiedersehen. Met ihren roh, ro, ro, roh, roh, roh, roh, roh, roh, In de Hütte heb ik sie geküsst. Keiner weiß, was dan geschehen is. We'll Oké okay, jongens, ik uh, zit ondertussen natuurlijk ook eventjes te kijken naar de uh, Nederlandse Honkbalweek. Waarom niet, hè eigenlijk? Dus ook uh, komt eigenlijk blijf vanuit Haarlem. Maar uh, zometeen meer over om 8 uur begint de volgende wedstrijd. Maar wat u net hoorde was: Heino met uh, Blue Blue de Hij Heino die um, officieel natuurlijk heet hij uh, Heinz George Kram. Wie kent hem niet natuurlijk.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 Fa tutte le sere cinema di Bagnoli Un mm. sogno che in bianco e nero Poco sarà colori che passa in fretta L'estate che torna ancora da 15 stradine stanno da 15 stradine dal we staan bovenaan met 10 punten. Met dezelfde uh, aantal punten die ze bij de wedstrijd hebben. Viva la mamma, affezionata quella goma un Così legate met de anni sempre così sincera. rodidenti mi si fedel dopo guerra Viva hey, Dit was viva la mama. Ik uh, mijn collega zit eventjes op huizen, maar dat maakt niet uit.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 want wat moet je dan? En was het feest afgelopen, dan gingen wij verder onder een luidkeels de zang. Eviva eh, holiday, het strand de zon en zee. Ik voel me hier happy voor een week of twee. Eviva eh, holiday, het weer, dat zit ons mee. Het land van Amore, Espania ole.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 En ja, zoals ik net al zei, Frans Bauer met uh, Viva Holiday. Frans Bauer komt uit, uh, oorspronkelijk uit ons mooie Brabant. Daar ziet Guus ook officieel over. Dat is dan uh, natuurlijk een nummer ook Brabant genaamd. Ja, en ik uh, ga voor, door met het volgende nummer. En dat is... Uh, ja, welk nummer is het eigenlijk? Ik heb hem nog deze tijd gehad om hem klaar te zetten. Ik denk zomaar dat het... Uh,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 En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten.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 voor, u kunt ons altijd bellen. Het liefst een beetje in de buurt en graag komt dat betalen. En woont u heel ver weg, nou komt het dan maar zelf.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 Zo snel Loop wat zachter toe Want ik ben al zo moe Papi loopt toch niet zo snel Toen ik zo mijn kleine meisje hoorde snikken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 papa, loop toch niet zo snel. Ja, zoals ik net al zei, Herman verkeken was dit. Ja, dit was een van zijn weinige hits. Ja, en nummer Papi, loop toch niet zo snel, eindigde op nummer 98 in Fik Rijtslijst van de beste Nederlandse covers. Maar ja, wie zong hem toen? Er zijn zo vele mensen die hem hebben gecufferd. Ik zou het eventjes niet zo snel weten, maar wie we nu gaan draaien jongens...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 Me love met Paradise by a Dashboard Light.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 all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? no, no. no, no, no, no, no let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it.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 ...in de top 100, zeg maar, en uh, overal... ...komt hij binnen op 25 november 1978... ...hoogste positie dat hij ooit heeft gestaan... ...dat is op nummer 1 drie weken lang... ...en hoeveel weken zou je denken... ...ja, 1, 2. ...ja, ik kan eigenlijk wel de humoral breakdown, vind ik... ...van... ...maar dan wel uit 1978, dat wel... Maar uh, hij heeft gewoon 14 weken op nummer 1 Ik ...bedoel, 14 weken lang, ja... Op, uh, in de top 100 gestaan... Ja, en dan drie weken lang. Maar wie heeft er dan mee gezongen, zou je denken. Die vrouw. Hé, hey, er zit toch een vrouw me Milaf? Nee, dat is klopt. Dat was Ellen Foley. Ja, en um, ze denken, Ellen Foley. Nou, de meeste um, mensen kennen hem wel. Ze heeft als zangeres namelijk drie solo-albums gemaakt. Maar ze is vooral bekend geworden vanwege haar samenwerking met anderen die zoals je net al hoorde. Samen met Milaf. Me ja, en um, ze heeft vroeger ook in films gespeeld. Ja, mensen, zouden niet denken, maar ze heeft...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 Ik ga u vertellen welke het is. Het is een lekkere nummer. Lijf is live van Opus. Tot aan de nieuws. Ik zie u zo weer tussen 8 en 9. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 In Pakistan is een passagiersvliegtuig neergestort. Aan boord van het toestel, een Airbus van de Pakistanse maatschappij Airblue, waren 146 passagiers en zes bemanningsleden. Een nog onbekend aantal mensen heeft het ongeluk overleefd. De verkeerstoren raakten 20 minuten voor de landing het contact met de piloten kwijt. Het toestel crashte in heuvelachtig gebied bij de hoofdstad Islamabad. Reddingswerkers proberen het gebied te bereiken. Er loopt geen weg naartoe en het slechte weer bemoeilijkt de reddingsoperatie. Het vliegtuig kwam uit Karachi. Airblue is de tweede luchtvaartmaatschappij van het land en staat niet goed bekend in Pakistan. In de Chinese stad Nanjing zijn bij een explosie in een voormalige chemische fabriek zeker zes mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten zwaar gewond. Huizen in de buurt stortten in door de ontploffing. De kracht van de explosie trof ook een passerende bus. Onder de gewonden zijn veel passagiers. Het vuur dat na de ontploffing ontstond is volgens Chinese media onder controle. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Het Chinese staatspersbureau meldt dat de oorzaak van de explosie een gaslek is. In Stavoren is de berging afgerond van de trein die zondag was doorgeschoten. De locomotieven en acht wagons die voor een deel in elkaar gevouwen waren... zijn losgezaagd en op pontons gehezen. Ze worden teruggebracht naar hun Italiaanse eigenaar. De trein schoot zondagavond door het stootblok op het kopstation van Stavoren. Daarna ging de trein dwars door een watersportwinkel achter het station. Door het ongeval ontstond een enorme ravage. VVD, CDA en PVV praten vandaag verder over de vorming van een nieuw kabinet. Geen van de partijen wilde gisteren zeggen welke kant de gesprekken opgaan. De fractieleiders praten op verzoek van informateur Lubbers informeel met elkaar over een mogelijk recht.